Vorige week kwamen zeker 50 mensen om bij een zelfmoordaanslag in Kunduz. De verdachte die is opgepakt na de fatale aanval op de Britse parlementariër David Emes... is een Brit van Somalische afkomst, melden meerdere media. Het gaat om een 25-jarige man. Hij had een mes bij zich toen hij werd gearresteerd. Emes werd doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict... De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Over een motief is nog niets bekend. Die Independent schrijft dat de politie er rekening mee houdt dat het gaat om een islamitische terreuraanslag. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist... is enkele weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media. Het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw is vermoedelijk via de rivier de Aar in de Rijn beland en zo ruim 300 kilometer meegevoerd. Eind september ontdekten onderzoekers na DNA-onderzoek van wie de resten waren. Bij de overstromingen in Duitsland vielen meer dan 180 doden en worden nog altijd mensen vermist. De Amerikaanse regering wil dat het Hoge Rechtshof de abortuswet in Texas terugdraait werd vorige maand ingevoerd en houdt in dat vrouwen geen abortus mogen ondergaan als de hartslag van de embryo te horen is. De Amerikaanse regering vindt dat in strijd met de grondwet. Het weer vannacht is het droog en koelt het flink af. In het binnenland is, het voor, is voorstaande grond mogelijk. De komende dag zijn er zonnige perioden. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Web nu de nacht. Ik kwam so, so, so, so. er tegen op je pizza. Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big stack. Van maar tegen op die pizza, sexy signorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me Visa. Baria Celina, sterker dan de Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza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 ik ga tegen op Ibiza, sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me visa Baria Celina sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op Ibiza Ik ga tegen op Ibiza, sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me visa Baria Celina sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen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 What you playin' yeah. You cut me deep down, baby deep down And I'ma let you know yeah. I want you to be, be a lover Like Prince in 79 En zomer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 I'd rather get some back, back, But all these people all around Crippled with anxiety But I'm so old, that's where I'm supposed to be You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind Can you make it better like that?